9 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De kinderen van de 100.000 asielzoekers uit landen als Irak, Joegoslavië en Iran die in de tweede helft van de jaren 90 naar Nederland kwamen, zijn goed geïntegreerd. Ondanks het korte verblijf van hun ouders in Nederland, doen deze kinderen het goed op school. Blijkt uit een publicatie van het wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum. Er zijn ook dingen die minder goed gaan. Zo komt werkloosheid en sociaal isolement bij deze groep asielmigranten vaak voor. Vooral bij ouderen. De nieuwe Amerikaanse minister van Volkshuisvesting, Carson... heeft slaven immigranten genoemd die droomden van een beter leven. Alleen was deze groep op een slavenschip naar de VS gekomen... en werkten ze nog harder en bovendien voor minder geld. Carson is de enige zwarte minister in het kabinet van president Trump. De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Black Lives Matter reageerde furieus. Deze mensen zijn hier met geweld en tegen hun wil naartoe gebracht. Aldus de organisatie. Maleisiërs die in Noord-Korea zijn mogen het land niet meer uit. Pyongyang eist dat de Maleisische regering eerst de veiligheid garandeert van Noord-Koreaanse diplomaten en burgers die in Maleisië zijn. Maleisië heeft medewerkers van de Noord-Koreaanse ambassade verboden om het land te verlaten. Het is de nasleep van een hoogoplopende ruzie die de landen hebben na de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op het vliegveld van Kuala Lumpur. Maleisië verdenkt Noord-Korea ervan achter die moord te zitten. In Amsterdam-Noord woedt een zeer grote brand in een autobedrijf. De rookpluim is in de hele stad te zien. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. Volgens AT5 zit er naast het autobedrijf een leverancier van schoonmaakproducten. Of bij de brand gevaarlijke concentraties schadelijke stoffen zijn vrijgekomen, dat kan de brandweer nog niet zeggen. Het weer, een vrij bewolkte dag vandaag, met hier en daar nog een buitje en het wordt een graad of vijf. Morgen trekt een regengebied van west naar oost over het land. Smiddags kan de zon even doorbreken en met tien graden is het zachter dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad is nog de meeste vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Hilversum en Knopendiemen bij elkaar 11 kilometer. Het is de nasleep van een aanrijding, alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Daardoor ook vielen op de A6 van Lelystad naar Muiden... tussen Almere Stad en Muiderberg 8 kilometer en een half uur op onthoud. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat het vast... tussen Leidsendam en Dijk 6 kilometer daar. Verderop tussen Knoopend Hoek en Knoopend Nieuwe Nieuwemeer... 9 kilometer en een half uur vertraging... Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech die gestrand is op de A10. En daar staat ook een korte file bij knooppunt Amstel. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Maren en Knoppen-Lunetten 6 kilometer. A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 7. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar een file van 4 kilometer. De N44 Den Haag-Wassenaar bij Wassenaar 3. En op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn tussen Leimoude, Leimuiden en Wouwbruggen 5 kilometer en 20 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Talking okay, crazy. To live on and on Wish I could fly to the sky And write out her name Climb to the top of the world And I'll be Hij is al 12 jaar niet meer bij ons. Maar hij heeft toch wel lekkere plaat achtergelaten, hoor. Zoals deze. She's the Super Lady. Die Luther Fandors heeft maar liefst 25 miljoen albums verkocht in zijn leven. 25 miljoen. Ach, wat zal hij rijk zijn geworden? Welkom bij deel 2 van Zandvoort op zondag om half 4. De Wrackathon.nu-plaat van deze week. Hij is er weer. De lente komt eraan, dus ook de Wrackathon. En naast uh, lokale informatie, sport, hebben we ook lekker muziek. Nu van Shola Emma.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 I'm around And I remember everything From when we were the children Playing in this fairground Wish I was there with now If the whole world was watching I'd still dance with you drop highways and byways, To be there with you Over and over The only truth Everything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 I remember everything When we were the children Playing in this fairground Wish I was there with you now As if the whole world was watching I'd still dance with you Drive highway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 Everything oh wat een mooie plaat New Horen met this town er uit de jaren 90. 98 volgens mij, 97. Shola Emma, you might need somebody. Het is feest in Utrecht, vandaag is een doelpunt te zien voor uh, FC Utrecht. Sif scoort naar een goede pas van Troubé. En dat is uh, daar de stand 1-1. FC Utrecht tegen ADU Den Haag. En 0-0 tussen FC Groningen en Ajax. Dat zijn de tussenstanden. Op de Nederlandse velden. Sven Kramer is hard op weg naar zijn negende wereldtitel Allround. Op de derde afstand, de 1500 meter, was hij een rechtstreeksde wel. niet sneller dan zijn ploeggenoot Patrick Roest. Kramer noteerde de tweede tijd 1.45.78 en de 1.45.88. Van Roest was goed voor de derde tijd. De Rus Dennis Juskov schreef de 1500 meter op zijn naam in 1.44.41. Roest verstevigde zijn tweede plaats in het Lassement. en heeft een achterstand van 2 seconden en 40 honderdsten op Kramer... voor de afsluitende 10 kilometer. Jan Blokhuizen, de derde Nederlandse schaatser op het ijs in Hamar... stelde teleur op de 1500 meter. Hij klokte 1,4827 en dat is de vijftiende tijd. Maar hij staat nog wel op de derde plek in het klassement. Blokhuizen heeft een achterstand van 22 seconden en 52 honderdsten op Kramer... Dan de dames, Irene Wüst heeft uitstekende zaken gedaan... op de 1500 meter bij de Weka Allround. Op het ijs in Hamar versloeg de 30-jarige schaatster... in een rechtstreeks duel de Japanse Miho Takagi... in 1'55-81. Ze pakte daarmee 30 honderdste seconden terug op de Japanse... ...die nog steeds aan de leiding gaat in het klassement... moet nu uh, op de afsluitende 5 kilometer... ...een achterstand van 59 honderdste seconden... Um, ...sorry, 95, moet ik goed zeggen... ...seconden te goed maken op Takagi... ...die na dag één al verrassend aan de leiding ging. Takagi, noteerde de tweede plaats, uh, ...tijd op de vijftienhondmeter... meter 55, 49... En titelverdediger de Martina Zablikova reed een uitstekende 500 meter... en klokte de derde tijd 1.56.15. En daarmee blijft ze op de vierde plek in het klassement... net achter de nummer drie Antoinette de Jong die de vijfde tijd reed 1.56.77. Op de kilometer hoeft Sablikova maar 83 honderdste goed te maken op de jong om haar uh, te passeren. Marije Joling, de derde schaatster namens Nederland op het IJzerenhamer, reed een goede 1500 meter. Ze noteerde haar beste tijd van het seizoen in 1.57.14 en daarmee klom ze in het klassement naar de negende plek. Maar dat was niet genoeg voor een startplaats op de afsluitende 5000 meter. Die startplekken zijn allemaal weggelegd voor de beste acht van het klassement. We gaan we even verbaasd want met 34 punten van KW Leonard heeft San Antonio Spurs thuis gewonnen van Minnesota Timberwolves. Na de verlimming was het uh, 97-90. Spurs stelde met de zegen voor de twintigste keer op rij een plaats in de playoffs veilig. De thuisploeg kwam pas laat op gang. De Timberwolves werden met 35-20 in het slotkwart en de verlenging afgetroefd. Zes van Leonard's punten vielen in de extra tijd. Hij was ook goed voor tien rebounds. Bij Minnesota tekende Cole Anthony Towns voor 24 punten. San Antonio is pas de vierde ploeg die 20 jaar op rij naar de playoffs gaat. Portland Trailblazers en Utah Jazz presteren dat eerder ook al. Het record is handen in handen van de Philadelphia 76ers, dat 22 keer achtereen in de playoffs uitkwam. Opmerkelijk genoeg stond coach Craig Popovic gedurende de gehele reeks aan het hoofd van het team uit Texas. Na een desastreus begin van het seizoen 96-97 stelde directeur Popovic, toen nog algemeen directeur, zichzelf aan als hoofdcoach van de Spurs. En dat eerste seizoen is de enige waar coach Pop niet door wist te dringen op uh, tot de play-offs. De langste opeenvolgende reeks in de vier grote uh, Noord-Amerikaanse sporten is overigens in handen van het ijshockeyploeg. Detroit Red Wings. En die ploeg is sinds dit seizoen 1990-91... ieder jaar present in de beslissende fase van de NHL. 25 seizoenen in totaal. Titelverdediger Cleveland Cavaliers... speelde zonder sterren LeBron James en Kerry Irving... bij middenmotor Miami Heat. De club waarmee James zijn eerste NBA-titel binnenhaalde. En werd afgedroogd maar met het liefst 120-92. Uh, het is dus al de vijfde Nederlandse uh, nederlaag op rij... Van de kerst dit seizoen... Eh, waarin James niet meedeed. Tot zover de sport. Eh, we gaan weer verder met muziek. Cat Empire, Brighter than Gold. Four steps in the morning. Two steps in the day. Three steps in the evening. And the darkness is a blazing. All the angels, seas. And soldiers come step to the parade. I run out like a cheetah. The Monkeys in the blood What a piece of work is man Who screams the name of love But all his brothers, cousins, sisters And others hear his buzz Color Dit is dit de tijd niet meer gehoord. Elvis Costello met Verulica. En uh, het is onverstelbaar maar maar, maar uh, Elvis en Costello en de Imposters die gaan weer uh, toeren. In deze zomer, zeker. Helaas niet in Europa, niet zelfs niet in Nederland, maar in Noord-Amerika gaan zij uh, uh, toeren. En uh, ja, dat uh, gaan ze gewoon doen. Ik ben even van mijn apropos. want ah, daar is hier de nu plaat van deze week. Ja, het begint weer bijna lente te worden, ook al denk je van buiten, hey, het regent bij buiten Zonbergen. Dus uh, wat heb je nou met die Record nu plaat? Nou, dat is gewoon een lekker plaatje van deze muziekstroom. Met heel veel zorgvuldigheid uitgezocht uitgezo door uh, Maarten Verheijen rackethond. Als je daar uh, alle informatie over wil weten. En uh, dit keer is het de zanger Louis Vons. En hij heeft de afgelopen tijd een bescheiden hitje gehad met Despacito. Het is uh, rustig aan, ongehaast in, uh, ja, in het Nederlands. En het uh, plaatje heeft ook een hitje gewoon in Nederland. Louis Spondis is in Europa redelijk onbekend. Dat uh, zijn puerto Ricaanse landgenoot Daddy Yankee voorkomt in het nummer. Zal gezorgd hebben voor deze doorbraak. Overigens voor de liefhebbers. Daddy Yankee komt naar Nederland. 16 juni zal hij optreden in de Box in Amsterdam. Een grote aanrader. Want Daddy Yankee is een van de beste reggaeton Live acts. En voor meer informatie ga je gewoon naar www.de-box.events. Event Daddy Yankee. Maar uh, die Daddy Yankee, ja, daar gaan we de laatste keer wat meer over hebben. Maar eerst is uh, Despacito van Louis Fonsi. En dat is day, uh, deze week de nu plaat van deze week.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 Oh Ay yeah. ya ya me está gustando más de lo normal todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro respacito quiero respirar tu juego despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo respacito quiero despertarte a besos despacito firma las paredes de tu Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, oh yeah. los pedacitos, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes. Si En una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten, hay bendito, para que mi silla. Kijk De laat van deze week zorgvuldig uitgezocht door Maarten Verheijen, Louis Fonsi met uh, Daddy Yankee met Despacito. erachter ook for Manoeuvres in the Dark met de locomotion 9 over half uur. Dit is CFM op zondag. Zandvoort op zondag. En hier is Redbox. We zeker nog steeds voor Amerika. TDA to Satellites, you're parasites. your parasites Now I got Gimme, gimme, gimme. En daarvoor Redbox met uh, For America. Nou, we gaan even kijken wat er uh, de komende periode allemaal te doen is in, uh, in Zandvoort. Ja, vandaag is er eigenlijk niet heel veel te doen. Uh, je kan wel naar het Zandvoors Museum gaan. Daar is nog steeds de expositie van Mondriaan tot Dutch Design. en Die is er nog tot 19 uh, maart aanstaande. En dat heeft te maken met uh, dat het precies 100 jaar geleden is... dat de kunstbeweging De Stijl werd opgericht... Um, volgende week is er um, wat meer te doen. 10 maart, algemene pubquiz. En um, even kijken, wat is dat alweer. Volgens mij is dat um, in café Koper. Jazeker, dat begint om 9 uur. Kostte 2,50 euro. Dan volgende week zondag jazz in Zandvoort met trio Johan Clement. En dat is in uh, gebouw De Krocht. En dat begint dat verstijn om uh, half 3 tot half 5. Uh, Kosten zijn 15 euro. Dan ook eh, 12 maart, de Amsterdamse Mezinga-middag. Die begint om eh, 4 uur en is in Robbel, kerkplein nummer 7. En eh, nou ja, al jouw klassiekers kun je dan lekker meebleren. 18 maart is de babbelwagen er weer. Een historische digitale fototoonstelling van Zommer op een groot scherm met dit keer Zandvoort, Quiz en Rondje Dorp... Met commentaar van Ton Drommel. En uh, dat is uh, allemaal in de Hotel Faber. Kostlorenstraat nummer 15. Uh, aanvang is om 8 uur. En de kosten zijn 5 hele euro's. Ik wil bijna een gulden zeggen, dat bijna. Dan 19 maart. De eerste autosport evenement. Uh, na de Wintersport. De Automax Street Power. Die is weer terug in, uh, op de kalender. En uh, ja, dat is uh, gewoon genieten geblazen. 19 maart ook Classic Concerts Lipstick Percussion Duo. En dat zijn in ieder geval de alle interessante dingetjes die de komende weken te doen zijn in Zandvoort aan de Zee. Nou dit is een verzoekplaatje, dat doen we ook hier bij Steven. Tip, tip, tip, tip, tip, Gustavo Lima tatcha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 Tafel, Lima, en weer een einde als vlieg. Met Ballada was een vette nummer 1-uit van zijn 2012-13. Voor The Simple Minds, don't you forget about me. Het is bijna weer 4 uur. We hebben nog één plaat voor het nieuws en weer voor hetzelfde uh tijdstip. Eind jaren 80 was dit een vette hit in de doorbraak voor Roach Hier is hij met Kat And girl in every time